Met medewerking van Mieke Verheide, Julien Vrinds, Roger de Pape, José Janssens, René Pauls en Janine van Brussel. Techniek: Jules Jacobs en Guy van den Heijden. Regie: Wiel <middels>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 Quarto, ik heb de schulden van mijn zoon betaald, ten belopen van twaalf miljoen. Prachtig, twaalf miljoen schulden. Maar dat is een valse beschuldiging. Quinto, ik oordeel dus dat mijn familie al meer dan voldoende heeft ontvangen. Sexto, ik schenk mijn villa La Clairière en de negen overblijvende miljoen aan... Ah, oh, Aan mijn trouwste vijand, Robert Guillemin. Oh.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 Waarvoor hij trouwens aanleg had. En ten derde zal hij mijn trouwe dienaar Jérôme in dienst nemen. Dat is onwaardig. Dat testament betwisten wij. hier. Timo, indien je mij weigert, gaan de villa en het geld naar het gesticht van Fontainebleau. Ja, dat is het. Het testament is gedateerd op 7 februari van dit jaar, dus iets meer dan twee maanden. Hij heeft gezworen mij te maken. Wij betwisten dat testament. Wat vind jij, van? Dat alleen? spreekt vanzelf aan haar. Uh... Belachelijk, onvoorstelbaar en vreemd. Nee, meester, meester, is het testament geldig? Het is, is geldig, maar kan betwist worden, meneer Paul. Mijn versprekkelijke voorbeeld van de maandenheid. En daar ik mee Nee, wij moeten het testament wil. Natuurlijk willen. Natuurlijk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 Mm-hmm. Kaakslag, juffrouw, een kaakslag. Mij zoiets aandoen. Tiele broeten vrijlaten, Geen beschuldiging, geen aanhouding. En de onderzoeksrechter is niet eens een beginneling. Die men eens goed de jas kan uitvegen. Juffrouw Dian, bij de volgende belediging dien ik mijn ontslag in. Ik vraag een kantoorbaantje bij het agentschap Gregory. U zult wel een goed woordje voor me willen doen, zeker? Uw uitstekende rapporten zullen u recht geven op de mondijne zaken. <laughs>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 Wie was bang van Le Brouteux? Antonio. Wie was bang voor de nieuwsgierigheid van Guillaume? Antonio. Die kerels zijn waarschijnlijk door een onvoorzichtig woord van de zoon... te weten gekomen dat vader Le Brouteux... vreselijke bewijzen tegen hem verzameld had. Die papieren. Ik heb u de kopie gegeven. En de originele? Weet u waar die zijn? Luist toch de randnota. Kopie van documenten overhandigd aan meester Crusoe. De notaris...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 Ik heb de rechter in de steek gelaten, ik ben in een wagen gesprongen en heb drie mannen meegenomen. Oh, hij had u best kunnen doden. Ja, mijn verklaringen hebben hem vast in de war gebracht. Zijn dubbele leven schijnt waarschijnlijk plots heel tragisch en heel gevaarlijk toe. Hij had zeker geen reactie meer. Gelukkig maar voor u. Ja, gelukkig. Een notaris bent, leider. Ja, ik, ik hoor hem nog zeggen hier in deze kamer.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 U spreekt met commissaris Clary in Fontainebleau. Ja, ja, zoals u zegt. Arme kerel die met de zakelijke de in mijn blast is. <lacht> ja, ja. Goed, goed. Wel, die arme kerel heeft werk voor u. Een lijk. Hm, mm, inderdaad. Waar? Ach, ja, dat is waar ook. De studie van notaris... Ant uh, excuseer, de studie van notaris Crusoe...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 nummer 127 Luisterspel spel van Jean-Marcu in de vertaling van Helene Ballings-Melis met medewerking van Mieke Verheijde, José Janssens, Julien Vriend, René Pauls, Gérard Spartelet, Techniek Leo aard en Leo de Kouwer. Regie Mil Gijzen.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 Thank <laughs> you.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 Oh, oh, oh, ik begrijp het, ik begrijp het. Bernard heeft u op mijn spoor gebracht, hè? Trekken jullie aan, met of zonder Bernard, u zal me toch wel gevonden hebben, denk ik. Hallo, commissaris Bernard? Ja, hier Courtois. Dank u, dank u, niet slecht. Ja, ja, ze zijn hier. Ik? Slecht gemust. Oh, dat meent u jullie, patron. Uw bescherming is beklaagd.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 Ja, ik vertrouw het niet. Ik kom, patron. Dames, wilt u meegaan? Heel graag. Zeggen dat die arme vrouw zo'n groot appartement bewoonde. Die moordenaar is compleet idioot.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 Indien ik die brieven niet had teruggezonden, meneer Raphaël... als ik ze in de scheurmand had gegooid... dan was u nu niet hier. Ja, dan had niemand u verdacht van moord op mevrouw Sardinje. Trouwens, dan had u haar nooit ontmoet. Waar bemoeien die duimers zich mee? Commissaris, ik wil niet door vrouwen ondervraagd worden. U zou beter bekennen, Rafael. Nee. Luister, meneer Raphaël. Al drie dagen lang graven we in uw verleden. U werkt bij de dienst...